In het noorden van Marokko waren vorig jaar vele demonstraties... van mensen die vinden dat ze worden achtergesteld door de Marokkaanse regering. De laatste tijd is het relatief rustig. Op dit moment zitten in Casablanca nog ruim vijftig demonstranten vast... in afwachting van berichting. De 90-jarige man die vastzit voor de dodelijke schietpartij... op een school in Florida... heeft banden met een wit nationalistische groepering. De leider van die groep, Republic of Florida... heeft gezegd dat de man meedeed aan paramilitaire trainingen...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 Rode EC heeft een kort geding aangespannen tegen de KNVB... omdat een doelpunt in de bekerwedstrijd tegen Willem II... onterecht zou zijn afgekeurd. De videoscheidsrechter had hens geconstateerd. Uiteindelijk won Willem II de wedstrijd na strafschoppen. Roda eist dat de wedstrijd wordt overgespeeld vanaf de 83e minuut... bij een 3-2 voorsprong voor Roda. Het weer nog, vannacht is er weinig bewolking... de temperatuur daalt tot rond het vriespunt. Op lokale wegen kan het glad worden... Morgen overdag zijn er flinke perioden met zon, bij ongeveer 7 graden. Ook zaterdag is het droog en is er geregeld zon... en dan wordt het ook ongeveer 7 graden. Dit was het NWS Journaal. Wachten? Dat is nergens voor nodig. De Discovery Sport Urban Series is nu leverbaar uit voorraad. Maar er is meer. Veel meer.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 en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het drie graden. Binnen zit Luciana Carasso. Zo'n tien kilometer emoties vandaag. En tussen dat alles door moest ik ook denken aan Gerard Kempkers. Het was voor hem, denk ik, ook wel fijn geweest, hoor. Goud voor Kramer. Goedenavond, welkom bij het Oog. Henk Gemser, voormalig schaatscoach en voormalig chef de Michon... bij de Winterspelen in Vancouver, laat zijn licht schijnen... op al die gebeurtenissen bij en rond het schaatsen vandaag. Om 5:12 voor spreek ik de man die het startschot gaf... bij de 10 kilometer, starter Jan Zwier... over zijn taak langs de schaatsbaan. Ook spreken we over de schietpartij op de Amerikaanse school en we vergeten de Haagse politiek niet, want het raadgevend referendum gaat als het aan het kabinet ligt ter zielen. Dat met D66 in de regering. Minister Olongren had vanavond geen makkelijk debat met de Kamer. U krijgt eerst het nieuwsoverzicht van vandaag. Donderdag 15 februari. I did have plans for my 18th birthday to go to Nexus Gun Range and learn how to shoot. Maar op dit moment wil niet een gun Want ik wil niet de die iemand Deze scholieren was voor het vrije wapenbezit in Amerika. Maar tijdens de schietpartij op haar school in Florida veranderde ze van mening. Een student van de school besloot zijn medescholieren te ondervragen... over het wapenbezit in Amerika, terwijl zij schulden voor de schutter. Ook in de Senaat is de discussie over de wapenwetgeving weer opnieuw begonnen. This epidemic of mass slaughter... President Trump zei niks over het beperken van wapens. Wel stelde hij dat leraren en leerlingen onbevreesd naar school moeten kunnen gaan. No child, no teacher should ever be in danger in an American school. Trump onthulde niet wat zijn plannen zijn om een volgende schietpartij op een school te voorkomen. Hij zei wel dat het tijd is voor actie. Het is niet actions that make us feel like we are making a difference. We must actually make that. Difference. En wat is er aan de hand in Nieuwegein? Een week geleden werd daar een huis beschoten en vanmorgen lagen er ineens twee handgranaten voor de woning. Tijd om in te grijpen, vindt de burgemeester. Ik heb vandaag besloten om per direct de woning te sluiten waar het allemaal mee samenhangt. Dat betekent dat de bewoners elders naartoe moeten. De politie wil niet zeggen of er een verband is tussen de schietpartij en de handgranaten. En ook niet wie de bewoners zijn. Ja, dat is het onderdeel van het onderzoek. Daar kunnen we op dit moment niks over zeggen. Zuid-Afrika heeft er lang op moeten wachten. Maar nu hebben ze dan een nieuwe president. I declare: The Honorable Madame Cyril Ramaphosa... duly elected president of the Republic of Zuid-Afrika. Cyril Ramaphosa heeft de zware taak op zich genomen... om de wijdverbreide corruptie in Zuid-Afrika aan te pakken. Het zou de kroon op zijn schaatscarrière moeten worden... een gouden medaille op de 10 kilometer. Maar het werd een drama voor Sven Kramer. Sven Kramer, dit is echt, dit is echt te langzaam. Sven Kramer, dit is te langzaam. Ik zeg het nog een keer. Sven Kramer, je moet harder. Ja, ik raak hem gewoon niet goed en uh, dan raak ik hem zelf vast. En dan, uh, ja, ik hou hem gewoon niet in die, uh, in die 30 die 30-3. 31-0, niet gaat niet goed. 10 seconden ligt hier achter. En uh, ja, dan zit je er gewoon niet goed in en dan lopen die rondetijden... Die, waar je ze moet afbouwen lopen ze op en je rijdt jezelf gewoon vast. en Het is niet dynamisch en het is gewoon slecht. Dames en heren, het is afgelopen. Hij rijdt ver van de blok af. Hij is hem aan het uitrijden. Hij kan ook gewoon niet meer vechten. Ik heb niet, niet de topvorm die ik vorig jaar heel vaak kon laten zien. Heb ik dit jaar uh, gewoon zo weinig. En wat moet dit verschrikkelijk zijn voor deze grote sportman. Om nu nog vier ronden hier rond te moeten rijden. Houders staat nader dan het lachen. Ik kon, wij kunnen er wel mee leven dat uh, Tertjan Bloem uh, uiteindelijk gewonnen heeft. Dus, uh, en de sfeer was uh, fantastisch binnen. Jij ja, wilde de 10 kilometer ooit winnen. Ja. Ja, dat gaat het niet meer worden, Bert, nee. Dat was Nieuws Vandaag op Radio en tv. Dan de krant vanmorgen, Ewout de Jong. Premier Rutte raakt zijn scherpte kwijt, schrijft het AD. Zijn politieke antenne liet hem in de steek... bij de affaire rond Halber Wie lang aan de macht is, verliest soms het zicht op de werkelijkheid... zegt de krant. Zelf noemt de premier het een inschattingsfout dat hij zich lang afzijdig hield. Maar iedereen die met hem heeft samengewerkt kan zich dat nauwelijks voorstellen. Juist de ervarenheid van Rutte kan zijn inschattingsvermogen in de weg zitten. Dat zegt oud-CDA-minister Hille. Hij zag van dichtbij de CDA-premiers Lubbers en Balkenende fouten maken... die ze eerder nooit zouden hebben gemaakt. Hun politieke loopbanen eindigden allebei in schandaaltjes en gedoe. Het Europese handelsoverschot met de VS is vorig jaar flink opgelopen. Daarover schrijft het Financiële Dagblad. In 2017 voerde Europa voor ruim 120 miljard euro meer uit naar de VS dan het importeerde. Dat sterkt president Trump in zijn overtuiging dat Europa op een oneerlijke manier handel drijft met Amerika. Hij speelde al op strafmaatregelen. Trump heeft al maatregelen genomen om de invoer van wasmachines... en zonnepanelen te beperken. En hij zou dat ook willen doen met staal en aluminium. De Europese Commissie heeft al gezegd dat de Europese Unie klaarstaat... om in dat geval snel en passend te reageren. Gemeenten in natuurgebieden gaan samen met spoorbeheerder ProRail versneld zogeheten wandelbuizen en spoortrappen aanleggen op onbewaakte overwegen. Is te lezen in de Telegraaf. De onbewaakte overgangen zijn levensgevaarlijk. Wandelaars en fietsers beseffen vaak niet welke risico's er zijn. Nee, want op onbeveiligde spoorwegovergangen... gebeuren steeds vaker ongelukken waarbij mensen om het leven komen. Een wandelbuis is een goede oplossing om die ongelukken te voorkomen. Ze zijn relatief goedkoop, maar misschien wel een beetje krap. Met een doorsnee van 2,30 meter en een lengte van 10 meter... moet je geen last hebben van claustrofobie. De NAC is op bezoek geweest bij sigarenmaker Hyenius... om de gevolgen van het mogelijke verbod op rookruimtes te bekijken. Bij Hyenius zijn ze in ieder geval boos en geschrokken... omdat hun hobby sigarenroken steeds meer in een kwaad daglicht komt te staan. Hyenius levert sigaren aan een tiental hotels in Amsterdam... die worden opgerookt in ruimtes die waarschijnlijk dicht moeten... Ook bij de sigarenmaker zelf in zijn rookruimte... in de sfeer van een oude bibliotheek. De klanten zitten daar achter tafeltjes met de dikke sigaren in de mond. En ook die ruimte zal waarschijnlijk dicht moeten. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen Sky Calexico. Aan grote woorden geen gebrek vandaag in de Tweede Kamer... bij het debat over het afschaffen van het raadgevend referendum. Eensgezind liep de vrijwel voltallige oppositie te hoop... tegen het voorstel van dit nieuwe kabinet. Het klonk zo. Voorzitter, ik draag vandaag mijn begrafenispak. Hans van Milo wordt vandaag pas echt begraven. En met hem de directe democratie. Het probleem is niet het referendum, voorzitter... maar het probleem is bange politici... Een hooghartige elite die het beter denkt te weten dan gewone mensen. Het didain. Wij laten dit essentiële instrument van onze democratie... niet zonder slag of stoot door minister Olongren uit de handen slaan. De angst voor het volk, de afkeer van het volk... moet nu door het volk zelf tot staan worden gebracht. Dat was Thierry Baudet, Wilco Boom als laatste. Zeker, dat was de laatste. En je hoorde ook Henk Krol en Bosma van de... PVV en um, van Raak, Ronald van Raak van de ja. SP. Was dat Henk Krol die dat zei, van Hans van Mierlo wordt vandaag gezegd. Nee, nee, nee, was nee dat, was, dat was Bosma. Je hoorde oh, Krol okay. zeggen, het deden... Oh ja, okay. Nou goed, ja, dat, uh, dat, ging, uh, dat ging er niet uh, zachtzinnig aan toe. Nee, van nee. dik Want um, nou, zij uh, zijn het niet eens met het kabinet. Misschien is het goed om even in herinnering te brengen... waarom het kabinet dat raadgevend referendum wil afschaffen. Ja, drie van de vier regeringspartijen, VVD, CDA en ChristenUnie... die moeten er sowieso weinig van hebben of zijn er zelfs heel erg tegen. Alleen D66 was altijd voor... Maar ze hebben alle vier slechte herinneringen... aan het referendum van alweer een paar jaar geleden... over het Europese verdrag met de Oekraïne. Toen stemde een meerderheid van de bevolking tegen... bij een opkomst van ruim boven de 30 procent. Het kabinet heeft toen allerlei geitenpaadjes bewandeld... om het toch goed te keuren... en negeerde dus de uitkomst van dat raadgevende referendum. Uh, ja, dan kun je denken... we gaan de regels voor het raadgevend referendum verbeteren. De opkomstdrempel verhogen bijvoorbeeld. Maar, zei minister Kajsa Olongren vanavond... eigenlijk is dat raadgevende... Referendum gewoon geen goed instrument. De kern van het probleem is dat het een raadgevend referendum is... en geen correctief referendum. En dat geeft... Uh, het ongemak, uh, dat ja in zekere zin zet het mensen ook op het verkeerde been. En dat is de doorslaggevende reden om te zeggen... we gaan het niet doorontwikkelen, we gaan er niet aan knutselen... maar we zeggen het instrument werkt niet en dan moet je ook volwassen genoeg zijn... om te zeggen als het niet werkt, dan trekken we het in. En dan kijken we hoe we op andere manieren onze democratie kunnen versterken en verbeteren. Ja, dat zei minister Ollongren, Wilco. Eh, toch, ze heeft er een redenering bij. Politiek gezien, is dit een pijnlijke kwestie voor D66? Ja, en dat is inderdaad ook haar partij. En dat is zeker pijnlijk. Het is een prijs die D66 in de formatie heeft moeten betalen. Eind in oktober noemde partijleider Pechtold... het ook nog een van de grote pijnpunten voor zijn partij. Ze hebben er natuurlijk wel wat voor teruggekregen. De deconstitutionalisering van de burgemeestersbenoeming. Uh, waarmee de weg een beetje open staat naar de, naar de gekozen burgemeester. Maar dit hebben ze moeten, moeten slikken. Opvallend in het debat was dat minister Olongren deed... alsof D66 dit al in zijn verkiezingsprogramma had staan. Volgens haar konden de kiezers van de regeringspartijen... Uh, daardoor eigenlijk uh, al weten dat dit ging gebeuren, zei ze tegen Hen Krol. Voor het niet afschaffen van dit referendum... is in de verkiezingsprogramma's ook een meerderheid... Ja, die, die som kan ik niet helemaal maken. Want ik heb net betoogd dat de vier partijen van deze coalitie... allemaal om verschillende redenen... maar wel allemaal van opvatting waren dat het raadgevend referendum... zoals het in deze wet zit, niet voldeed... Ja, dat staat overigens echt niet in het uh, D66-verkiezingsprogramma, uh, Lucella... want daarin staat nog, met zoveel woorden, dat D66 niet voorop wil staan... bij het afschaffen van het raadgevend referendum. Dus wat dat betreft um, was het wel een opmerkelijke uitspraak uh, van de minister. Ja, en als we dan kijken naar de kritiek van de oppositie... los van alle grote woorden die we net hoorden, wat is de inhoudelijke kritiek? Ja, de inhoudelijke kritiek is dat uh, de, de, de, dat nieuwe instrument in de democratie dat dat nieuwe instrument na één matige ervaring, volgens sommigen... Uh, alweer wordt afgeschaft. En dat daarmee eigenlijk uh, de kiezers een uh, middel uit handen wordt genomen... waarmee ze toch achteraf, als ze het heel erg vinden... een besluit kunnen torpederen wat uh, door een Kamermeerderheid is vastgesteld. En onder andere Ronald van Raak van de SP maakte zich daar enorm boos over. Ik vind het zo gênant, voorzitter. Om zo'n verdediging te horen. Zo'n flauwekul. We gaan naar recht van mensen, om inspraak te krijgen, gaan we afbreken. En dan zegt de minister... ja, we gaan nog iets doen met de gemeenteraads. gemeenteraadsverkiezingen komen eraan... en we gaan nog nadenken en we gaan nog dit doen en dat doen. Ik vind dit echt de minister onwaardig. Echt onwaardig. Het geboorterecht is ingeleverd. Wat zijn de linzen? Wat was het bordje? Wat heeft D66 ervoor teruggekregen? De minister. Ja, Ik heb net al gezegd, ik spreek hier als minister van BZK van dit kabinet. Van deze coalitie. Ik heb de voorzitter ook net horen zeggen. Als u vragen hebt aan D66, er is hier een fractie van D66 aanwezig. Ik heb net ook betoogd waarom het kabinet uh, het ook goed vindt om uh, dit instrument, hè, dit ene instrument in onze democratie... om dat in te trekken en tegelijkertijd hard door te werken... aan het goed functioneren van onze representatieve democratie. Tegelijkertijd te zien met welke aanbevelingen... de commissie, staatscommissie, parlementair stelsel komt. En tegelijkertijd, en ik weet zeker dat iedereen in deze Kamer... dat ook heel belangrijk vindt, ervoor te zorgen... dat de lokale democratie alle ruimte krijgt die nodig is. En wat is Wilco dan het andere punt van kritiek van, vanuit de oppositie op die intrekkingswet? Ja, dat is een hele juridische kwestie. Uh, staatsrechtgeleerden kunnen daar hun tanden op stuk bijten. Uh, de redenering van uh, de tegenstanders van het intrekken van deze wet is... dat. Uh, elke nieuwe wet die wordt ingevoerd... die is nog refer referendabel onder de oude, nu nog geldende referendumwet. Dus ook die intrekkingswet, uh, waar wel een kleine meerderheid voor is... daar zou dan dus in hun opvatting... nog een keer een referendum over gehouden moeten kunnen worden. Maar dat, daar zit het kabinet natuurlijk helemaal niet op te wachten. <lacht> dus het kabinet redeneert juist omgekeerd. Nee, als deze wet is aangenomen... kan er geen referendum meer worden gehouden... en dus ook niet over deze wet. Nou, dat was een punt waar Martin Bosma... van de PVV enorm uh, stevig over Van Leertrok. Het zit zo in elkaar dat uh, het kabinet een wetsvoorstel heeft gedaan... dat heet de intrekingswet van het raadgevend referendum. Het is aan de Kamers om daarover te besluiten. Als de meerderheid van het parlement zou besluiten... dat die wet van kracht wordt... dan betekent dat dat daarmee de voorgaande wet niet meer van kracht is. Dat is de logica die ik volhoud. Uh, en het laatste woord is altijd aan de kiezer. De nee. heer ja, Martin Bosma. De heer ja. Martin Bosma. De Martin, ja. Martin Bosma. Voorzitter, ja... De minister schermt met decreet inherente logica. Dat is echt geen juridisch begrip. Er bestaat helemaal niet zoals inherente logica. Voorzitter, we worden niet geregeerd door de toevallige voorbijgangers... Uh, die hier rondlopen, worden geregeer, geregeerd door de wetten. En er kan maar één wet gelden. En dit is de wet die nu geldt. Dat is die wet WRR. Wet Raadgevend Referendum. En daarin staat het gewoon. Artikel 4, artikel 8. Het is referendabel. Dat is gewoon de wet die nu geldt. En u heeft maar één plicht, mevrouw de minister. Dat is de wet uitvoeren. De WRR, Wet Raadgevend Referendum. De minister... De minister heeft de plicht de wet uit te voeren en u stemt over wetsvoorstellen. Dus het is aan u straks om over dit wetsvoorstel een oordeel te vellen. Maar deze weet... wet geldt nog steeds Zeker, op dat moment. Ja. En... Zeker. Ja, die stemming die moet nog komen, Wilco, over uh, deze intrekkingswet... of dat voorstel van zeker, het kabinet. Het, het debat is namelijk nu geschorst. Wat gaat er dan tijdens die schorsing gebeuren? Wat ja. is het nut van een schorsing? Ja, dat was een hele curieuze aangelegenheid. De oppositie concludeerde dat de Raad van State... over dit wetsvoorstel, over het intrekken van het raadgevend referendum... opeens een andere opvatting heeft naar buiten heeft gebracht... over referenda dan een aantal jaren geleden... toen het ging om een ander referendumwetsvoorstel... Is daarvan drongen alle oppositiepartijen minus de SGP aan... op een nader advies van de Raad van State. Het was een beetje een uh, doorzichtig opzetje om uh, uitstel uh, te creëren. Nou, uiteindelijk is daar heel lang overheen en weer gepraat en gesoebat en uiteindelijk zijn de coalitiepartijen... die daar eigenlijk met, allemaal met onervaren Kamerleden stonden... zijn gezwicht voor die druk en hebben gezegd... oké, okay, een week uitstel, nader advies van de Raad van State... en dan gaan we volgende week verder... Um, dat betekent in elk geval dat het debat wordt voortgezet... alweer een weekje dichter bij de gemeenteraadsverkiezingen. Nou, dat vinden de oppositiepartijen natuurlijk geweldig leuk... want dan kunnen ze er nog eens even flink in wrijven... dat de coalitie de kiezers een inspraakmogelijkheid gaan ontnemen. Uh, maar voor de uitkomst maakt het allemaal niet uit... is het alleen maar uitstel van executie... want de vier regeringspartijen willen van het raadgevend referendum af... En ook de SGP is het daarmee eens, dus met een uh, krappe meerderheid. Maar een meerderheid zal er dan volgende week over gestemd worden... en besloten worden om uh, dit raadgevend referendum ongedaan te maken... of niet meer mogelijk te maken. En dan moet het vervolgens nog naar de Eerste kamer. Wilco Boom, dank voor jouw verslag vanuit Den Haag.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 Dolly Parton. Veel tumult vandaag in Pyeongchang. Sven Kramer, zesde op de 10 kilometer. En het nieuws dat Jillard Anema, de coach van Jorrit Bergsma. vier jaar geleden de ploegenachtervolging probeerde te beïnvloeden. Jorrit Bergsma die zegt dat dat verhaal uit het kamp Sven Kramer komt. om vervolgens weer sorry te zeggen voor die beschuldiging. NOC NSF laat weten dat Anema het zelf aan de Volksrond heeft verteld. Zo laat de Volksrand kennelijk weten aan hen. Nou, Henk Gemser was lange tijd schaatscoach... en acht jaar geleden de Nederlandse chef de Michon op de winterspelen in Vancouver. Ik begroet hem vlak voor de uitzending met Goedenavond. Goedenavond. En fijn dat wij deze tumultueuze dag met u mogen doornemen. Want wat een dag, hè? Wat hield u van al deze gebeurtenissen nou het meest bezig vandaag? Het, uh, het buiten zichzelf gedrag van, uh, van Sven... Want dit was niet de Sven Kramer zoals ik dus me Sven Kramer herinner van, van hoe die is en de kanjer die die is. En hij had de zaak niet onder controle en dat is een, is een, is een ontdekkingsreis die voor die mij vanmiddag dus zeer onaangenaam was, moet ik zeggen. En, en waar doelt u dan precies op? Het feit dat hij, ja ik, ik gebruik een beetje mijn eigen taal, en dat, dat, hij kon niet dansen. En hij kon zijn ritme niet vinden. En, en dan, dan ontdek je ook dat het een mens is. Want hij heeft zichzelf zo opgezadeld. acht jaar lang. met het feit dat hij dus die tien kilometer. Dat die van hem was. En, uh, en sprak dat ook luid op uit. En, uh, en zei ook: van. Uh, van uh, die is van mij. En een tweede plaats, als, als die haalt, dan wordt dat pas echt nieuws. Nou, het is echt nieuws geworden, helaas. En, en dat atypische was dat ook. dat hij van zo, zeg, zo ronde acht. het ook een beetje leek op te geven. Ja, zijn lichaam gaf het kennelijk op. maar hij. Mentaal gezien misschien ook wel. Nou, daar, dat, dat alleen maar. Hij had, had niet meer de regie... Uh, naar zijn lichaam toe en, en kon zich daar niet aan overgeven... en was niet meer onbewust bekwaam. Maar werd toeschouwer van zichzelf en dan ben je bewust bekwaam... en vecht tegen jezelf en dan is, dan is dansen onmogelijk. En hij maakte ook wel een gestresste indruk... Uh, tijdens die ritten van Bergsma en Bloemen. Hij rende op en neer naar de catacomben, sleutelde aan zijn schaatsen. Wat mij opviel was dat de coaches hem op dat moment met rust lieten. Is dat, is dat verstandig bij Sven Kramer? Ja, weet je als, je, als de dag daar is dat het moet gebeuren, eigenlijk heb je dan het verhaal gedaan. En als dan de jongen op een gegeven moment is zoals hij is, dan, dan kun je daar als coach, al hoe dichtbij je ook bent, kun je dus niet de afweging maken van ik moet me ermee bemoeien en ik moet hem dus op de handrem zetten. Dan blijf je eraf, want dan, dan zou dat alleen maar een irritatie kunnen geven. En eigenlijk, onbewust, misschien wist hij het zelf wel, dat hij de zaak niet onder controle had, zoals hij dat andere momenten wel heeft. En, en hij zei ook na afloop, ik heb niet de topvorm die ik vorig jaar wel had. Dat wist ik al. Als je naar mijn vijf kilometer keek... dan kon je dat ook zien. Had, had u dat gezien als, als schaatskenner? Nou, ik, ik, ik, zag, ik zag wel dat hij dus, dus controle had. Tenminste, zo vertaalde ik dus zijn beweging. Maar op een manier, zodat hij zich niet inderdaad helemaal leeg reed... en inderdaad niet het wit voor de ogen kreeg... En uh, mijn interpretatie was, uh, naar wat ik het herinner, hij, hij is gedoseerd, wetend dat er straks er nog veel zwaardere afstand aankomt. En uh, dat uh, laat ik maar slim zijn. En uh, nou goed, dat is anders gebleken, want ook toen al kwam hij zichzelf tegen. Uh, je vorm is iets wat zich niet goed laat definiëren. Hij is super getraind, het lichaam is in op alle kanten perfect op een gegeven moment voorbereid... en dan is het dus het, de bovenkamer die dat moet aansturen. En, en, en je moet je dus accepteren dat je bent... en je gevoel een kans geven. En als dat niet zo is, dan ga je terug... en word je dus dan word je toeschouwer van jezelf... en, en agressieve stuurman. En dan ga je verkrampen en dan wordt het niks... U was erbij acht jaar geleden toen het misging met die wissel... en hij goud misliep op de tien kilometer in Vancouver. U ving hem ook op daar op het middenterrein. Was dit voor u ook zo'n dag dat u dacht... laten we dat trauma van toen uitwissen, win hem alsjeblieft? Had het voor u een extra lading? Het heeft voor mij dus natuurlijk niet op een gegeven moment... de, de, de, de, de negatieve ervaring gegeven zoals dat inderdaad is geweest... voor Gerard Kemkes en voor, voor Sven... Maar toen op een gegeven moment Sven vanmiddag had gereden... toen was ik er eventjes zo, ja, hoe zeg je dat, ik was er zo af vanuit het ritme van de, de, de donderdag... dat ik mezelf af moest vragen van... wat voor dag is het ook eigenlijk alweer? Toen ik dus voor mezelf toch maar koffie ging zetten... om een beetje weer ja, op de aarde terecht te komen. Het was zo onwezenlijk. Ja. En, en kon u wel blij zijn voor Bergsma bijvoorbeeld en Bloemen? Ik heb zelfs gauw tijdens de rit van hem... omdat hij voor het eerst schaatste zoals ik, zoals ik dat bij hem nog niet eerder had gezien. Eindelijk was de efficiëntie er en was het zo zoals het kon. En, en in het verleden was hij, was hij toch heel vaak aan het werken... en technisch dus niet niet in die, die bewegingsvorm die dus het grootste rendement geeft Bergsma bedoelt u nu? Het ja, ik, ik, ik praat nu Bergsma. over Bergsma, nee, ja, Bergsma, dat was en, en prima. En ja, bloemen ken ik wat minder. Ik heb hem als Marathon schaatsen langs zien komen. Ik heb hem ook, ook wel op een gegeven moment uh, Nederlandse kampioenschappen zien schaatsen. Maar in, ver, in, in verhouding met, met, met, met, met, uh, met Jorrit heb ik hem veel minder gevolgd. Dus ik, ik ken, ik ken die man, die, die Canadees ken ik veel minder goed. Ja. Ja. Dan die zaak van vier jaar geleden. Wat, wat vindt u ervan dat Jiller de Anema, de coach dus van Bergsma... Uh, destijds ook de coach van wat Fransen bij de ploegenachtervolging... dat hij aan Nederland heeft voorgesteld de Fransen te sparen... tijdens de ploegenachtervolging... omdat ze anders subsidie mis zouden lopen? Ik hoorde vanochtend om half negen het bericht voor het ANP, voor de radio. Ik denk, nee hè... En juist vandaag, waarom zo'n waardeloos rotbericht... juist op de, op de dag dat zo'n Jorrit Bergsma dus moet schaatsen? Want de gedachten gingen onmiddellijk naar hem. En toen dacht ik, ja, altijd het dan niet zo geweest... zonder dat ik nog details kende, zonder dat ik de voorstel nog had gelezen... want dat heb ik natuurlijk wel. Toen denk ik, wat een ordinaire toestand, joh. En uh, ja, het, het, het, het, het kan gewoon niet. Het is heel bazaal. Dit, dit doe je niet. Het is echt... Voorbij alle. Alles wat ik vind. Dat behoort. En dan krijg je. Die, die, die ruis daarna. Ook. Ik begin nu een beetje boos te worden. Een heleboel geneuzel. Van die zei dit. En de andere ontkent dat weer. En zo. Maar dat is allemaal. Allemaal bullshit. Het is allemaal zaken die dus als gevolg van zijn. De kern is dat het gebeurd is. Ja, maar, maar u zegt dat gedoe wat daarna komt... Hè, de beschuldiging van Bergsma aan het adres van Kramer... en en NSF die weer zegt nee, het is Anema zelf geweest... hebben wij van de Volkskrant gehoord. Dan krijg ik wel het gevoel... wat speelt daar achter de schermen nou allemaal... tussen dat kamp van Kramer en Anema? Een heleboel, Anema, volgens mij. Aan, ik, heb, ik heb eigenlijk dus inderdaad ook gelijktijdig met Anema... wel op de, op de, de ijsvloer gestaan nog. En ik, ik heb Anema nog nooit betrapt op, op het, het, streven, het nastreven van een harmoniemodel. Hij zoekt voortdurend de confrontatie op. En uh, dat, is, dat is geen, uh, geen uh, declassering van Anema... maar dat is gewoon een rapportage vanuit de werkelijkheid. En, uh, een karakterschets... Ja, hij, hij provoceert voortdurend. En uh, soms heb ik ook wel eens het idee... dat datgene wat hij dus aan de uitspraken doet... dat er ook niet altijd alle controle over is. Nou, dat, uh, dat, is, dat is iets wat, uh, wat te constateren is. En ook, ik geef er ook verder geen commentaar op. Het is wel zo dat uh, daar waar de, het om de kern gaat... en Adema nu dus de, de reserve ka olympisch kampioen van de 10 kilometer... en de vorige olympisch kampioen op de 10 kilometer... zittend in het kamp Adema... Mogelijk op een gegeven moment uh, de kans heeft gegeven om te luisteren naar teksten die uiteindelijk dus, dus, dus Jorrit ook eens een keer dus heeft uitgesproken en later weer dus, dus probeert in te slikken wat niet, net niet lukt. Maar dat, dit komt niet bij Jorrit naar. U zegt en, hij praat in feite aan hem aan na. Nou de, de, de beïnvloeding vanuit die kant is, is, is waarschijnlijk, je kunt het alleen maar gissen maar ik, ik weet dat Anema uh, op een gegeven moment, in die zin op een gegeven moment, uh, de dingen toch doet. Zoals, zoals zo hij zo vaak heeft gedaan. En zoals zoveel mensen hebben kunnen constateren. Tot en met onbehoorlijk gedrag in de richting van schaatsrijders. Die op een gegeven moment niet tot zijn team behoren tijdens het marathon schaatsen. Maar dat eventjes terzijde. Ik, ik begin nu ook een beetje dus. Ja, want wat bedoelt als, u daarmee? Ja, want dat, die, die kan nou, ik even ja, als, niet plaatsen. Als, wat doet hij dan? Als, als marathonschaatsters op een gegeven moment aan het, aan het schaatsen zijn... en die zijn niet tot zijn ploeg. En hij loopt halverwege het ijs op... en roept die schaatsers die dus niet tot zijn ploeg horen... dat die dus op een gegeven moment moeten ophouden... en, en op een gegeven moment uh, geen aanval moeten maken of anderszins. En, en, en, en daarbij behoren de, de, dus kwalificaties. Nou, dus nou, hij probeert is, dat... wel vaker wedstrijden te beïnvloeden... als ik het zo hoor, en dan nou, ook ja, met, met diverse in, in methodes. Val, al, al, al, al In ieder geval voorbij de grens van datgene wat ik vind... wat bij het schaatsen gewoon de norm is. Dat, is, dat, dat doe je niet. Maar goed... Het is het is niet aan mij om dat te corrigeren, maar ik constateer het en ik herinner het me dus met terugwerkende kracht. Ja. Had NOC en, en NSF dit beter niet. U bent natuurlijk chef de mission ook geweest, hè, de, de spelen daarvoor. Had NOC NSF dit beter niet bekend kunnen maken, zodat dit niet tijdens de spelen, hè, dat ze het risico liepen dat het nu op zou spelen? Nou, Autorijder, het hier naartoe werd mij ook verteld dat ze nu op een gegeven moment bij, bij het IOC... Met, met terugwerkende kracht van vier jaar geleden... het vandaag bij het IOC hebben gemeld. Ja. En dat, dat, daar kun je uit concluderen... dat ze zich op een gegeven moment volledig hebben vergist... in dus de, het gewicht van, van, van de handeling. Want het, het, hangt, het leunt natuurlijk met swissing, dat leunt tegen dus de burgerrechter aan. En, en is, is, is zo voorbij datgene wat in, binnen dus het, de, de sport op een gegeven moment vanzelfsprekend is. En daar hebben ze zich geen vergist. En Anema die straalt toch ook vaak voor ongelijkheid uit van de, de, de heerschappij van de, de, het team rond Kramer. Daar, daar heeft hij geen punt, vindt u? Dit hoort nee. gewoon bij Anema? Ja. Ja, dit is, dit is deze anima's. En als Sven Kramer niet in de buurt is bij het man op de schaatsen, dan, dan heeft hij datzelfde soort gedrag. Bij anderen, ja. Ja, dit, dit, dit, maar goed, dit, dit, dit, ik, ik, ik constateer het. Ik, uh, en nogmaals. Uh, ja, ik, ik, heb, ik zit daar ook heel erg subjectief in, hoor. Dat is, dat is, uh, Hoe komt dat? dat? Is wel, uh, nou, <laughs> Door uw ervaringen. Ja, ik, ik stoor me enorm aan, het, aan de wijze waarop je zich gepresenteert... als collega op, het, op, de, op de sportvloer. Dat is not done, heel vaak. Zeg en en, en, en a-collegiaal. Nu komt er natuurlijk nog een ploegenachtervolging aan. Uh, Bergsma zit daar niet bij. Uh, de succesvolle Patrick Roest is reserve. En Verwijt Blokhuizen-Kramer hebben een basisplaats. Maar die hebben nu alle drie een tik gekregen op deze spelen. Wat denkt u? Gaat de opstelling dit keer ook nog discussie opleveren? Binnenkamers wel. Niet publiekelijk, hoop ik. Oké, okay, en, en voor wie zou u kiezen? Ik, ik, ik denk echt aan Roest. Wel Roest, hè? Ja, Roest. En Blokhuizen is op zijn vijf kilometer... tactisch gezien echt niet goed gegaan. Ja, dus... Blokhuizen is een prima kerel, moet gewoon starten. Wel? Ja. En dan niet voor wij? En dan Koen is kwetsbaar. Dus maar niet verwijten. Ik zit, ik, zit, ik, zit, ik zit in Amsterdam. En uh, ik, uh, ik weet niet hoe uh, nee, de ijsvloer is, is. Het zou aanmatigend zijn om te zeggen: wipp maar. Maar over Jan hoef je ik, ik geen twijfels te hebben. Okay. En Sven is zoveel sportman. dat hij absoluut zichzelf uh, weer bij kop en kom parkt. en <lacht> op een gegeven moment zal staan. En nog een gouden uh, er, medaille wegsleept uit Pyeongchang. Ja, jongen. Als, het, als, het, als, het, als het dat niet gebeurt. En, en Sven is een kanjer... Dan, dan, dan zou ik echt verdrietig zijn. Want dat, dat, dat zit in hem. We gaan dat uh, zien de leuk, komende hè? week. Ja, leuk, boeiend. <laughs> Het onderwerp is niet leuk, maar, maar de wijze waarop we erover spreken wel. En, en, en ik neem toch de kans om nog ja. een keer te zeggen... Jacques Ori is over alle jaren heen op dit moment de beste coach van Nederland, die we ooit hebben gehad. Het is zo'n klasbak, die op een gegeven moment ook zo weer beheerst... op een gegeven moment, na dus de teleurstellende 10 kilometer van Sven... zich weet te presenteren. Dat niet alleen dus, uh, vak eenhoudelijk, maar ook in, de, in dus de uitstraling... is het een man die echt regie heeft. Dat, dat doet hij echt goed. Ik was uh, vanmiddag heel erg enthousiast over de manier waarop hij zich presenteert. Nou, dat zal hem vast Jack, goed doen, na zo'n dag. Ja, hij zal, hè, hij zal het wel niet horen. Nou, dat maar, komt maar, vast maar, wel maar, door. Maar, maar ik zal in ieder geval zeggen, Jacques Ory, goed gedaan, jongeman. Dank u wel, Henk Gemser. <laughs> hartelijk dank. Graag gedaan, hè. En de man over wie het veel gegaan is vandaag, hier dus ook in het oog... Jillert Anema wilde vandaag niet de pers te woord staan in Pyeongchang... over alles wat er gebeurd is. Mogelijk dat dat morgen wel lukt. Somewhere underneath. The floorboard, I will sweep my garden. Underneath the cupboard lives a mouse, and he discovered there was nothing there. Nothing there. My roots have grown, but I don't know where they are I don't know where they are I don't know where they are My roots have grown, but I don't know where they are Cats and dogs and rooster calls Telephones and payphone stalls They take away the lonely days. Now. Dat was uh, The Head and the Heart, Cats and Dogs. Dogs, moet ik zeggen. Meerdere honden. Amerika heeft opnieuw een bloedbad op een school te verwerken. Want gisteren vond die dodelijke schietpartij plaats... op een middelbare school in Florida. Een jongen van 19 was een ex-leerling van de school... schoot met een semi-automatisch wapen 17 mensen dood. En dat was voor de achtste keer dit jaar, en het is pas februari... dat er een schietpartij op een school was. Ik praat daarover met Sterre Koevoets. Zij zit op een high school in Amerika... en ook met correspondent Arjen van der Horst. Goedenavond, beiden. Goedenavond. Hallo. Hallo. Ja, Arjen, om met jou te beginnen. Wat, wat is het laatste nieuws over die schietpartij? Is er al meer bekend inmiddels over de dader? Ja, er is wel meer bekend. Het is trouwens de achttiende schietpartij dit jaar al op een oh, school. 8, ja, achttien. Gemiddeld drie per week uh, dit jaar al. Ja, het beeld dat toch wel opdoemt over deze jongen... is dat het een ja, jongen was met ernstige uh, problemen. Hij is door zijn medescholieren beschreven als een loner. Hij leed ook aan depressiviteit. Nou, vorig jaar kwam hij in de problemen op school. Hij werd van school gestuurd omdat medescholieren zich uh, bedreigd voelden door hem. Op het internet, daar leren we nu ook veel van, laat, liet hij... ...zich racistisch uit over Afro-Amerikanen en moslims bijvoorbeeld. Het was ook geen geheim dat hij meerdere vuurwapens en messen bezat... ...en op het internet had hij ook gedreigd agenten dood te schieten... ...en in september had hij zelfs aangekondigd... ...ik zal een professionele schoolshooter worden. Nou, de FBI uh, was tot twee keer toe gewaarschuwd over deze jongen... ...en hebben niets gedaan. Nee, en, en Trump die gaf vandaag een persconferentie over de schietpartij. Er wordt ook uh, he, vaak weer geroepen, er moet iets veranderen. Er zou ook een plan komen, maar het, het werd niet heel concreet, toch, vandaag? Nee, absoluut niet. Het was uh, allereerst een, een rol die hij moest aannemen... die we niet zo van hem gewend zijn. Hij moest de natie troosten, hè? comforter in chief. Ja, dat deed hij wel, maar vervolgens ja, legde hij het probleem... vooral bij mensen met psychische stoornissen. Hè? Dat dat het echte probleem is in het hele debat. Het woord vuurwapen nam hij niet eens in de mond. En eerder op Twitter beschuldigde hij ook eigenlijk... Uh, medescholieren van deze jongen, dat ze te weinig gedaan hebben. Dat ze veel eerder aan de bel hadden kunnen trekken terwijl, al gezegd, de FBI ook al gewaarschuwd was... en die ook niets gedaan heeft. Maar echt concreet plan? Nee, die kwam niet uit die speech. Nee. En Sterre, uh, jij zit daar uh, in Minnesota... in het noorden van Amerika op een high school. Was de schietpartij in Florida bij jou op school het gesprek van de dag? Uh, toen ik uh, mijn eerste klas had, was dat inderdaad wel gelijk... wat aan de orde kwam en waar we het over hadden. Omdat het best wel natuurlijk iets heftig is... Dus ja, in, in, we hadden het in de, in de ochtend wel over in de klas, yeah. ja. Ja, en, en merk je dat de Amerikanen er wat meer aan gewend zijn dan jij? Uh, nou ja, het was wel dat iedereen natuurlijk van geschokt was, want het, het, het was iets heftigs. Maar je, je merkte wel dat we, toen we erover spraken, dat ik en een andere exchange student uit Italië zoiets hadden van ja, voor ons is dit zoiets wat niet gebeurd of waarvan ik eigenlijk nog nooit heb gehoord in Nederland. Dus dat was wel voor ons wat, wat van holy, een schietpartij op school. Ja. En, en wordt er op jouw school iets aan gedaan om ja, waar mogelijk natuurlijk zo'n schietpartij te voorkomen? Uh, we hebben ongeveer drie keer per jaar hebben dus een, een practice een lockdown. Dus dan uh, er wordt wel degelijk iets aan gedaan. Dus en, dan drie want keer wat is per dat? Jaar, dat is ja. een oefening die je dan hebt? Of wat gebeurt er dan?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 Ja, in eerste instantie dacht ik van misschien een brandoefening of iets dergelijks, want dat doen we in Nederland natuurlijk wel. Maar dus ik zat van wat gebeurt hier? En toen zei ze van ja, het is een oefening, dus ik werd natuurlijk wel vrij snel gerustgesteld. Maar in eerste instantie dacht ik wel, wat is dit, een brandoefening of is het echt? Ja, en Arjen, gebeurt dat op meerdere scholen, dit soort oefeningen voor, voor het geval dat er een schietpartij is? Ja, absoluut. Ik zie het bij mijn eigen kinderen... die zitten hier op een basisschool, even buiten Washington. Niet alleen oefeningen trouwens. Ik woon hier nu al drieënhalf jaar en dit is al drie keer voorgekomen... dat de school officieel in lockdown ging, zoals het dan uh, officieel heet. Omdat er bijvoorbeeld dus een active shooter was gesignaleerd in de buurt. Uh, de eerste keer dat ik op de school van mijn kinderen kwam... zag je ook overal van die waarschuwingen op, uh, in, de, in de gang van de school hangen. De red coat warnings. En die zeggen dan, uh, sluit je op... in de in de klas, doe de deuren op slot, doe de ramen dicht, verroer je niet. Ja, het woord schutter en schietpartij wordt niet genoemd op die waarschuwing, maar je weet meteen waar uh, dit over gaat. En dat werkt toch wel enigszins bevreemdend als je uit Nederland komt, maar hier is het toch ja, vrij normaal. Ja, en zijn jouw kinderen er inmiddels aan gewend dat leeftijdsgenoten misschien ook al wapens hebben? <tus> Zij zien in hun dagelijkse leven zien ze geen wapens... omdat wij natuurlijk zelf ook geen wapens hebben. Dus ze komen er niet zoveel mee in aanraking. Maar ze zien natuurlijk wel bijvoorbeeld wat er gebeurt in Florida. En mijn kinderen komen met vragen thuis. En daarvoor zijn ook systemen. Ik krijg dus een e-mail van uh, de directrice van de school... die zegt, dit zijn uh, punten waarop je op kunt letten... als uw kinderen vragen hebben. Uh, hier is het nummer van de psychiater. Dus... Uh, Amerika is hier aan gewend en die is hier ook gewend mee om te gaan. Die zijn gewend dat kinderen vragen hebben. En dat zie ik dus ook bij mijn eigen kinderen. Ja, en, en Trump zei, kinderen met psychische problemen moeten hulp krijgen. Ga, gaat daar nog iets ja, extra's aan gebeuren? Of wat, hoe moeten we dat duiden, die opmerking? Ja, het is was één enkele zin in zijn hele toespraak. En verder ja, weet je niet wat hij daarmee precies bedoelt. Maar ik vind ook dat dit het hele debat vervormt. Zeker aan de Republikeinse zijde hoor je dit soort geluiden. Dit is het echte probleem. Maar als je kijkt naar de naakte statistieken, slechts 3 tot 5 procent van alle gemis, geweldsmisdrijven, dan zie je dat de dader een ernstige psychische stoornissen heeft. Dus het gaat maar om een heel klein aantal incidenten waarbij dit een rol speelt. Amerika wijkt ook niet af van landen zoals Nederland als het gaat om problemen, mensen met psychische uh, problemen... toch is hier het probleem met vuurwapengeweld veel groter dan in Nederland. Dus er moet iets veel anders aan de hand zijn. Nou, de logische gedachte is dan natuurlijk... Uh, dat heeft te maken met ja, hoe makkelijk het is om aan vuurwapens te komen. Maar ja, dat is een discussie die de Republikeinen niet aan willen gaan. Nee, voorlopig nog niet in ieder geval. Nee. Dankjewel. je um, wel. Arjen van der Horst vanuit Washington en Sterren Koevoets. Ook jij hartelijk dank voor jouw bijdrage vanuit Minnesota. Het is 5 voor twaalf. Het is vijf voor twaalf. Tijdens de winterspelen in Zuid-Korea gaan we bij het oog dieper in op het materiaal van de sporters of van de mensen om de sporters heen. Wat is hun band met de bobsleden, curling bezem? Nou, we hebben al heel wat langs horen komen. En vandaag hebben we een bijzondere aflevering, namelijk geen sporter, maar de starter en zijn startpistool. Jan Zwier, goedenavond en goedemorgen bij u in Zuid-Korea. Ja, zeker. Goedemorgen. Toen heel Nederland bij ons vanmiddag aan de buis gekluisterd zat... of in ieder geval een groot deel... stond u naast de baan het startschot te geven... voor de ritten van Bergsma, Bloemen en Kramer... en die andere drie ritten. Voelde u nou ook die spanning die wij hier bij het kijken voelden? Jazeker. Het was een zeer, een zeer, zeer bijzondere wedstrijd. En uh, uh, ik moet eerlijkheid halen toegeven... Dat, uh, dat ook de nodige spanning met zich meebracht... En, en hoe krijgt u die onder controle? Want u moet natuurlijk wel goed starten. Ja, nou, het zat hem, uh, deze keer gelukkig niet zozeer in, in het onder controle krijgen van mezelf. Maar het ging meer om de spanning die zeg maar, het toernooi met ze meebracht. Van, wat gaat hier precies gebeuren? Eerst uh, Bergsma die natuurlijk uh, een verschrikkelijk goede tijd rijdt. Vervolgens uh, Tetjan Bloemen, die er nog een keer overheen gaat. En dan denk je bij jezelf, is dit... Voldoende uh, voor om, om Sven Kramer om goud te winnen. En ja dan zie je dat, het, uh, dat hij daar niet in uh, slaagt. Nee, en behoort u ook tot degene die dat Sven Kramer gunde vandaag? Uh, of mag u zich daar niet meer, over uitlaten als, als starter? Jawel. Ja? jawel ik, ik denk het wel. Meer dan dat. Ik, bedoel, ik, ben, ik ben gewoon. Ik ben geboren Fries. En uh, uh, in, in dit geval gunde ik naar Vancouver in Schotse uh, uh, Sven die gouden bedrijven, maar ja, het zat er gewoon niet in. Nou. Is zo'n uh, 10 kilometer interessant voor een starter? Want dat gaat vrijwel altijd goed. Ja, uh, dat zijn niet de afstanden zeg maar, waar, waar de druk van de starter... of tenminste ons, ons stukje, onze bijdrage zeg maar, uh, echt uh, uh, aan, de, aan de horizon komt. En heeft een meer uh, zin, dan, zin dan dat op de 500 meter. Ja, de 500 meter, hè, de sprint. Gaat ook vaak mis ja. dan. Hè, dan vertrekken ja. te, te vroeg. Uh, ja. Het waren vroeger echte pistolen. Ik, ik begrijp nu dat het elektrisch gaat. Wat, wat is de reden dat het is veranderd? Dat u niet meer met, met het oude pistool mag starten? Um, nou, daar, ik, ik, voornamelijk zit het uh, uh, in het feit dat uh, het schieten met, met uh, losse vlodders... Een, een uh, redelijk uh, kostbare aangelegenheid is. Uh, een, een doosje losse vlodders. Uh, 50 stuks, ongeveer tussen de. Tussen de, dus? sorry, u uh, viel even weg. Wat, hoe, hoeveel kost zo'n doosje met 50 losse vlodders? Nou, ik, ik, zo, zo ongeveer tussen 30 en 50 euro, denk ik. Maar dat kan bij zo'n Olympische Spelen toch. Uh, daar kunnen ze toch wel Zou je zeggen, Maar ook. Uh, zeg maar in het, in het, uh, rond, rond de Olympische Spelen. Uh, kijkt men naar een stukje veiligheid, uh, zeker ook voor het, uh, voor het publiek. Uh, Kogels, dat uh, levert kruiddampen op, betekent ook uh, een, uh, wat uh, vervuiling. Ja, en daar waar we natuurlijk ook al niet meer roken in stadions. Uh, is dat, uh, draagt dit ook bij tot een stukje uh, vervuiling... Als je, als je gebruik maakt van, uh, van losse vlodders. Ja. Dus men heeft besloten om alles akoestisch te gaan doen. En is, is dat leuker voor u of minder leuk? Nou, ik, denk, uh, ik kan best zeggen dat dat minder leuk is. Het, het, uh, zeg maar het gebruik van een, van een wapen met losse vlodders is... Ja, uh, is voor de rijders beter. Uh, uh, je, hebt, je hebt, zeg maar... De, de geluidsgolf van, van, een, van een schot uh, gaat uh, zeg maar in een piek omhoog. Ook bij een uh, eventuele valse uh, start. Dat betekent dat, dat je uh, heel duidelijk twee uh, enorme klappen hoort. En uh, bij geluid, dus bij het, het namaken van zo'n uh, uh, stadschot, ja, dan wil het wel eens dat je, omdat je snel bent, het in één een uh, geluidsgolf krijgt. Om, uh, de, ja, dat is nu een keer het handicap van het akoestische startpersoon. Nee. En dan hoort men het even niet. Nee. Dan, dan ontstaat verwarring. Ja. En, en bij de 500, hè, daar hadden we het net over, daar doet het er echt ja. toe. Dat je ook ja. gelijk uh, iedereen gelijk behandelt als starter. Ik zie wel eens dat ze dan ja. aan het oefenen zijn als ze later moeten rijden, van goh, hoeveel seconden laten starter vallen... tussen ready en, ja. uh, en, en het schot, of de ja. elektronische knal. Ja. Bent u dan ook de hele tijd 1, 2, 3, boom, 1, 2, 3... He? Heeft u zelf ook zo'n ritme in uw hoofd dat zij proberen te ontdekken? Ja, ja nou, dat is gewoon noodzakelijk. Anders krijg je... Het, en het gaat om een consistente start. En je wilt het liefst dat uh, als er 16 paren zijn... Dat, dat dat op dezelfde manier plaatsvindt. En uh, nou ja, daar gebruik je zeg maar in je hoofd een, een, een, een ezelsbruggetje voor. En dat ezelsbruggetje kan zijn uh, Berenburg, dat kan zijn. <laughs> en sta stil. Ja. Wie, wie staat stil? Je... En sta stil. Oké, okay, Berenburg of en sta stil, ja? Ja, als je, dat, als je, dat, uh, stuk, als je die stukjes gaat meten, zit je op 1,1, 1,2 seconden. Oké. Okay. Uh, in het, in het reglement is vastgelegd dat zeg maar die, uh, die tijdspanne die moet liggen tussen het uh, feit dat beide rijden stilzitten en het stadsgord uh, gemiddeld genomen een 1,1 seconde uh, uh, moet liggen voordat je mag schieten. Oké, okay. <hijen> nou Sven voor goud is volgens mij net te lang, dus dat zal het niet geweest zijn vandaag. <hijen> Dat, dat gaat ook niet worden. Nee. Okay. Nee. Nou, volgende week gaat u nog uh, in ieder geval ook schieten. Of u gaat nog een paar keer schieten. In ieder geval ook bij die 500 ja. meter. We gaan extra op u letten ja. met deze informatie. B. Nou, Rundberg. Hartelijk dank. Ja. <laughs> Jan Swier. de starter op de Olympische Spelen. Ja, dit was het oog. Helaas uh, zijn we er alweer doorheen. Morgen dan uh, is er gelukkig weer een oog met Max van Wezel. Ik wens u een goede nacht. Was ik nog te zeggen hätte, dauert een Zigarette en een laatste glas im Stehen.